Om in stappen tot een bankenunie te komen. Maar hij vindt dat aan strenge voorwaarden moet worden voldaan. voordat je de volgende stap kunt zetten. Het weer vannacht bewolkt. Ook morgen eerst bewolking. In de middag af en toe zon. Het wordt 18 graden op de wadden. tot 23 in het zuiden van het land. Dit was het NOS-journal.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 I'm not the Welkom bij de Hoop Magazine. Mijn naam is Els van Weijen. Vandaag zit ik aan de keukentafel bij Marcel en Lydia Zimmer. Marcel en Lydia, dank jullie wel voor de gastvrijheid. Ja. Um, jullie zijn al jarenlang bekend als uh, een heel muzikaal duo. Hoe lang treden jullie al samen op? Sinds 2005? Ja, ik denk. Ja, sinds, eigenlijk sinds de eerste CD, Wat een Liefde, uitkwam. Ja. Daarvoor uh, deden we al wel, werkst wel wel vaak mee aan, uh, aan, uh, gaan, aan concerten uh -huh. of uh, conferenties veel. Um, maar dat dan deden we gewoon allebei apart mee, zeg maar. Ja. En, en echt als duo, dat we samen optreden, is eigenlijk gekomen door de eerste CD, Wat een Liefde. Want dan, ja, mensen hoorden de CD en dan kwam, toen kwam al snel de vraag van, hey, kunnen we jullie ook uitnodigen? Ja. En zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Dus jullie waren eigenlijk al van tevoren al heel lang actief. Um, ja, we ja. stonden wel samen al op het podium. Ik dan vaak achter de drumstel en Lydia tussen de zangers ja. en zangeressen in het, in het koor. Met opwekking bijvoorbeeld. Mm -hmm. Heb ik jarenlang, vanaf mijn achttiende al, heb ik daar al jarenlang gedrumd. En ja. Lydia zong mee in het koor. Uh, bij Rekabite, dat is een band die, uh, dat is in de begin jaren negentig geweest, speelde ik drums, had ik de muzikale leiding, Lydia zong mee, dus we stonden altijd wel samen op het podium, maar nooit als duo. Nee. Wel zongen we heel af en toe een keer samen een liedje of zoiets, uh, in die tijd misschien eens een keer af en toe met gitaar uh, maar nooit echt als Marshall en Lydia, zoals het nu zeg maar bekend is. Dat is pas inderdaad sinds uh, wat Lydia net zei, sinds 2005, sinds uh, wat een liefde. En hoe zijn jullie daar dan opgekomen op, op die CD of om in ieder geval om samen iets te gaan maken? Nou, het is eigenlijk uh, gekomen... Of je hebt, Mars heeft het heel lang eigenlijk afgehouden. Uh, je, hebt, je hebt al heel snel, als er een cd komt... dat je meteen ook een stempel van artiest krijgt. En, en ja, zo zien wij, zo zagen we onszelf ook niet... zo zien we onszelf ook eigenlijk niet. Want wij zijn meer... ja, wij vinden het gewoon heerlijk om samen met mensen te zingen. En, uh, maar er waren ook liederen bij... die waren niet zozeer geschikt voor samenzang... maar eigenlijk meer gewoon om naar te luisteren. Ja. En die liederen, ja, die zong je... Sporadisch, is een keer, misschien met ronduit Praiseavond. Uh, tijdens een uitnodiging. Hè, wat, wat meer uh, persoonlijk lied. Ja. Um, en mensen gingen daarna vragen: van, staat dat lied ook ergens op? Dus op een gegeven moment toen. Uh, ja, toen hadden we het daarover. Van ja, we kunnen dat, dat wel steeds nu uh, afhouden. Hè, dat we geen CD willen maken. Maar God heeft die liederen ook gegeven. En um, ja, als mensen daardoor bemoedigd worden. dan, dan ja, moeten wij dat eigenlijk niet tegenhouden: nee. hè, dat God daar doorheen kan werken. Dus. Nou, langzaamaan is het idee toen gekomen om te zeggen... nou, dan gaan we ook een, eh, die liederen ook op een cd zetten. Dus wat een liefde is, ook wat meer een, een pastorale cd. Er zitten ook wat meer liederen bij die, tussen die... Ja, die, uh, waar mensen gewoon naar kunnen luisteren en, en ja, wat we gehoord hebben, waar mensen zich dan in kunnen vinden. En dat was eigenlijk de eerste stap om dan toch die cd te gaan maken. Ja. En daarna is, ja, dan gaat het wat makkelijker, omdat je dan al een beginnetje hebt, zeg maar. Dus die andere ja. cd's, dat, daar hoefden we niet meer zo lang over na te denken. En hoe waren die reacties in het begin, van op, op de eerste cd van jullie samen? Ja, die waren wel uh, toch wel overweldigend, zeg maar. Want het begon, eigenlijk begon het met het liedje Herstel mijn eerste liefde. Dat was eigenlijk zo'n liedje waarvan Lydia net zei, ja dat is meer een luisterliedje. En we merkten dat, uh, ik, ik, ik had het geschreven. En niet zozeer als samenzanglied, want ik had door de jaren heen al een aantal samenzangliederen geschreven. Daar lag en ligt nog steeds mijn hart om nieuwe samenzangliederen te schrijven. Uh -huh. uh, onze vader was het eerste lied wat van mij terecht kwam in de bundel van opwekking. En toen kwam aan uw voeten en wij zijn meer dan overwinnaars... en heren, bent altijd bij mij. Nou goed, uiteindelijk staan er een aantal in. En, maar ja goed, ik schreef ook een liedje zoals bijvoorbeeld... Herstel mijn eerste liefde, wat niet zo... Um, in eerste instantie niet zozeer gericht was op samenzang... Samen. maar ik schreef het gewoon en we ja. hebben het, het samen geschreven. Ja. In een tijd dat wij merkten dat we het heel erg druk hadden... en met allemaal goed werk, werk voor de Heer. Maar we merkten toch, oké, okay, maar als we zelf niet die tijd met God... Nemen, dan, ja, dan appte het een beetje weg allemaal, hè? onze ja. passie voor God. Ja. Dus de, de, het was ook een beetje een soort, het is een beetje een autobiografisch liedje. Nou, op een gegeven moment, toen, in die tijd speelde ik weer de Rondte de Preesband. En toen Wim Grandia, die toen voor de Ronde Preesband stond, als zangleider en als spreker, die had het liedje gehoord. En die zei: jong, jong, ik wil dat je dit liedje gaat zingen. En toen heb ik dat gezongen. En toen hoorde Hans Groeneveld dat, van GMI, toen, toen de tijd. En die zei, Marcel, dit moet op cd. En toen is het op een cd van Rond de prees gekomen. En dan zing ik dat liedje met gitaar. Met als backing vocal. Kees hey. oh, Ja, ja. ja nou, Wie kan het na nou zeggen? Ja. En dat was eigenlijk zo'n liedje waarvan je dacht... Oké, okay, dan... Ja, ik had meer van dat soort liedjes. Ja, ja. Ben je rijdt? Ja. Ook ja, zo'n soort zei, liedje. Ja. En, dan, en, toen zegt, en toen zei Lydia inderdaad... Ja, Marcel, je, je kunt het wel tegenhouden... Dat je niet zo'n artiestenstatus wilt hebben. En, en, en maar blijven wachten tot het af en toe weer eens een liedje van je... Binnen druppelt binnen de bundel van opwekking. Hey, ik vond het wel prima zo. Als mijn liedjes maar bekend werden via opwekking, vond ik het wel best. Ja. Maar goed, dus... Ja, maar die eerste cd, om even op de vraag terug te komen, die werd inderdaad ja, ja. heel goed ontvangen. Omdat mensen dus uiteindelijk dat lied hadden waar ze iets mee hebben, een klik mee hadden. Dat, dat konden ze nu vaker beluisteren. Ja. Ja. En dat, dus voor ons was het ook, uh, ja, het was ook heel spannend. gewoon Zo'n eerste moment, als je dan voor het eerst je eigen cd, waar je eigen naam op staat. Een, een plaatje van jezelf. <lacht> en, uh, dat was, best, uh, ja, was een heel spannend ja. moment. En, uh, en, en ja, tot op vandaag zijn we heel dankbaar dat, uh, uh, ja, dat, dat, het, dat het goed ontvangen is. <totstuk> Allebei los van elkaar zeggen van... Oh, die artiestenstatus, daar zaten we niet op te wachten. Waarom, waarom hadden jullie daar dan zo'n aversie tegen? Nou, ik zag het een beetje om me heen gebeuren. Met jongens die ik kende, die bekend werden. Ja. En daar ging meteen, die werden meteen uitgenodigd voor allerlei... Nou ja, interviews. Dat hebben wij nu dus ook. <lacht> nee, daarom we hier. Nou, nu vind je we het wel leuk hoor. <lacht> nou nee, niet, niet, dat zo, niet zozeer dat. Maar in één keer stond Jan en Alleman bij ze op de stoep... Om, ze, om ambassadeur te worden van de stichting. En ze moesten allerlei andere projecten gaan inzingen. kerstcd's met kerstliederen. Um, ik, zag ze, ik zag bij die jongens ook een enorme... ja, drang of hoop of... ja, hoe je het ook noemen wilt... om door te breken in het buitenland. Dus er ja. werd ook heel erg hard gewerkt aan... nou ja, wat zou het mooi zijn als onze liederen ook naar... Engeland, Amerika, oh, hè, dat we internationaal bekend ja. werden. En toen dacht ik, ja, daar zit ik... Uh, nee, dat lijkt me helemaal niks. Dat, dus, uh, het, en dat verschilt ook ja, per artiest, hoor. Uh, yeah. Niet iedereen yeah, heeft dat, zeker. maar... dat. Ah, je wordt op de een of andere manier dan toch snel op een, op een bepaald voetstuk geplaatst. Ja. En dat, ja, dat, dat uh, Wij zijn gewoon uh, mensen met de mensen en, en we zingen heel graag met de mensen hè, tot, tot de eer van God. Uh -huh. en, en niet dat je dan in één keer in, in een, bepaald, uh, uh, inderdaad een bepaald hoekje wordt gedrukt waar je ook allerlei dingen moet. We ja. zagen ook wel eens dat sommige artiesten die moesten dan in één keer dingen doen waarvan ik wist, daar, daar ligt hun hart Af niet. niet nee. en, en dat moet je dan toch. Hè, dat, dat, dus je wordt dan op een gegeven moment... Ja, kun je een beetje geleefd worden, zeg ja. maar. En, en ja, ik, uh, wat ik zeg, ja, we, we, zijn, uh, we zijn net zo, uh, zo mensen als iedereen. En het geeft toch, ja, een artiest heeft toch altijd wel... Vooral, ik denk dat we in het begin... Ja, we, we wilden gewoon lekker uh, onszelf blijven. En, ja. ja, misschien was ik er ook nog niet klaar voor. Nee, dat, hè, dat kan. Dat zoiets had van, joh, doe het nou nog maar niet, hebben wij eens bespreken. Het dan kan dan ja, ook en een als, beetje. Als het nu zou gebeuren, dan ga je naast je schoenen ja, lopen. Ja, precies, en, zoiets, dat uh, kan ook het gevaar zijn. Ja, dat, hè, dat ook mensen, dat zien we wel. Dat zien we ja. ook wel bij collega's die het... Uh, nou, het is natuurlijk... Ja. In eentje staan de schijnwerpers ja. heel erg op je. Ja, en hoe ga je daar dan mee om? En, ja. en de een die, die kan daar goed mee omgaan. En de ander vindt dat moeilijker. Ja. Ja. Dus misschien inderdaad is het voor ons... En nu, ja, nu, nu, nu tillen we het er ook niet meer zo zwaar. En als mensen zeggen, oh hè, de artiesten... Dan denk ik, ach, doe maar. Maakt niet uit. Nee, nee, dat, maar je weet zelf wie je nu bent. En, en, en, en waar je het voor doet. En wat voor naam ze er dan aan geven. Dat moeten ze dan zelf maar ja. En waar weten. doe je het dus dan voor? Nou, ik, uiteindelijk waar, waar wij een cd voor maken, waar we liedjes voor schrijven, is, is om, om ja, een spreekbuis te zijn voor God naar de mensen toe. Dus dingen die, wat wij denken dat God ook tegen de mensen wil zeggen, maar ook andersom. Dat mensen ook hun liefde of hun vragen of hun verdriet Of een blijdschap. Naar God mogen uiten door iedereen. Ja. Dus je bent eigenlijk een soort. Ja dat zegt ze vaak. Een soort instrumentje wat ertussen zit. Uh -huh. en, dat, en daar draait het uiteindelijk om. Ook bij de kindercd's. Dan, dan, dan wil ik gewoon heel graag. Dat kinderen um, op een ontspannen manier. Iets leren over God. En vooral ook dat ze mogen leren. Dat het uh, gewoon fijn is om God te kennen. En ja. dat je ook plezier mag hebben. Ja, dat je ook feest mag vieren met elkaar. We hebben ze ook hele. Soms ook hele. Uh, vlotte liedjes of pittige liedjes, pittige liedjes ertussen, dat mag ook gewoon en aan de andere kant ook de liedjes waarin kinderen ook dan uh, uh, hun vragen kunnen stellen naar God en ja, ja. Dat, is, dat, dat vind ik mooi dat je een, een, ja, een, een middel kunt, uh, kunt geven of kunt zijn waar, ze om, om, ja, waar mensen met God in contact te kunnen ja, ja. komen en je vindt het dus ook belangrijk dat mensen hun vragen kunnen stellen naar God ja ja, ik denk... Uh, um, we, we gaan in het leven allemaal door, door fases heen. En in de ene keer dan gaat het heel goed. En, en dan... dan um Gaat het bijna vanzelf om God te prijzen. Dan, dan zit je borrel je over van liefde voor God. En een andere keer gaat het in je leven soms wat minder. En dan, um, dan hoef je niet net te doen alsof alles nog steeds goed is. Want God weet ook dat het wat minder gaat. En soms loop ik ook wel tegen dingen aan. Dat ik denk van hé, hoe kan dit nou? God hoe, hoe kan dat? Dat ik ook gewoon vragen heb. Of, of inderdaad verdriet heb. En ja. ik geloof dat je dat ook... Um, ja, zo zit het, het leven in elkaar. En zo zit ook een leven met God in elkaar. Dus ik zeg ook wel, als je God kent, betekent het niet dat je in één keer helemaal niks meer, geen nadigheid meer kent nee. of meemaakt in je leven. Alleen je hebt er nu iemand bij die er in alles erbij is. is ja. Die bij je is. Ja. En die je uh, uh, do ook door zo'n periode heen uh, wilt, wilt helpen en wilt dragen.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 And the one who hears and opens it will find That the one who overcomes will rule the nations On the throne he'll sit beside me dressed in white She will become a column in God's holy temple And they will all eat freely from the tree of life And they will all eat freely from the tree of life To understand that they are precious poems printed in the palms of His hands.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 Ik wil nog heel even terugkomen op dat bekend zijn. Want nou, op het moment dat we dit opnemen is opwekkingen net voorbij. En daar hebben jullie ook op het podium gestaan. Um, het lijkt me toch wel, to en nou, jullie zitten ook tussen de mensen in. Um, wat voor reacties krijg je dan? Want ik kan me toch voorstellen dat mensen wel echt op jullie reageren op zo'n moment. Dat, dat, dat mensen misschien naar jullie toe komen. Ja. Hoe, ga je, hoe gaan jullie daar dan mee om? Na de afgelopen conferentie hebben we een gedaan samen op vrijdagavond. En ja, er komen niet zo heel veel mensen... Nee, het is meer als je over het, over het terrein loopt, dat mensen dan wel, of, of, of later via Facebook of Huis uh, of via de mail, dat mensen daar dan uh, uh, op reageren. Uh, ja, je merkt wel dat als je dan over het terrein loopt, dat mensen je wel snel eventjes aanspreken, ja. of, of even iets, iets willen ja. zeggen, of, of vaak over, iets, over een lied wat ze heeft aangesproken. Dat, dat heb je wel. Uh, en en maar dat je hebt niet moet je. Dat je anders wordt be behandeld. Nee, valt dat in ieder geval bij opwekking niet. Nee, als je daar over het terrein loopt, wat Lydia zegt, je wordt wel aangesproken omdat mensen je kennen of herkennen en vinden ze het leuk om een praatje te maken, en dan, uh, maar dan ga je weer verder. Ja. Maar het is niet zozeer dat we, dat we echt specifiek over die uh, zangdienst, omdat je daar op het podium staat, wordt aangesproken. Dat is ja. allemaal wel heel ontspannen bij maar, opwekking. Jawel, dat gaat een beetje... Ja, wij lopen ook gewoon in onze korte broek daar rond, dan uh, als het warm ja. is. En, en, ja, mensen, maar, maar goed, je hebt wel, je hebt wel meer aanspraken. Dat is wel zo, dat zeggen onze kinderen ook wel eens. Want dan willen ze even met mij naar de lectuurtent, even een boekje kopen. En nou, die weg daar duurt dan best wel lang dat voor je. Zeg met hindernissen. Ja, dat, uh, en dan zeggen ze was. Nou, en nou niet meer praten. Nou gewoon naar de grond kijken en daarheen lopen. Dus dan, dan merk je wel van: oké, okay, ja, dat zal een ander misschien niet zo snel ja. hebben. Alhoewel je ook al uh, heel veel vrienden en zo natuurlijk tegen kan komen. Ja. Maar dat, dat ik neem mijn zonderbril op en ik keek altijd naar de grond. Ja. En zo liep ik ook de dat? Ja. Maar, maar, maar hoe is dat dan, als je, nou ja, ook als je niet zelf de zangdienst doet, en, uh, maar er wordt wel gezongen en uh, mensen, duizenden mensen zingen een lied dat jij geschreven heeft. Ik bedoel, kan me toch voorstellen dat dat wel iets uh, teweeg brengt. Ja, is daar sta ik eigenlijk niet zo bestil. Nee. Nee, op zo'n zo moment, als ik dan uh, gewoon in, in, in de tent zit of in de zaal. dan is het gewoon voor mij ook een, een lied, net als alle andere liederen. Zeg maar, dan, dan zing ik het ook gewoon ja, zo mee. Mm -hmm. En um, uh, ik heb het wel, als, als, als, een, als het een lied is wat je, waarvan je denkt: van dit, dit zouden ze misschien nog niet zo goed moeten kennen. Dan, zou ik, dan vind ik het wel heel bijzonder als je dan inderdaad zoveel mensen dat hoort zingen. Maar ik had het nu niet zo. Uh, uh, ik vind het gewoon geweldig. Wat voor lied het ook is. Om dat zo te horen met elkaar. Met zoveel mensen. Ja. Ik heb echt een paar momenten echt kippenvel gehad. Als je dan... Uh, vooral als je dan weet dat er in zo'n... Maar dat is even iets anders. Maar als je dan weet dat er in zo'n tent zoveel verschillende mensen zitten. Met ook zoveel verschillende achtergronden. Kerkelijke mm -hmm. achtergronden ook. En dan zingen dan ze gewoon... Uh, Echt uit volle borst zingen ze gewoon van dien, dien, dien de ander, dien elkaar, en we helemaal moeten eenheid uitstralen naar de wereld. Ja, nou, dat vind ik echt geweldig. Oh, ja, dus maakt niet uit welk lied het dan is, maar als het, dat uh, is gewoon bijzonder. Nee, het is ja. ook wel zo dat als je als een, een lied van ons wordt gezongen in de zaal en wij hoeven zelf, wij, wij leiden zelf niet uh, het zingen, maar ik sta dan gewoon als gitarist in de band, dan gaat zo'n lied soms ook voor mij weer even opnieuw leven. Want ik hoef dan technisch geen leiding te geven aan het, aan het zingen. En dan, dan zing ik zo'n lied ook voor mezelf weer. Mm. Dat, dat is was de tekst weer een beetje nieuw. Ja, ja, dus, uh, ja, toch? Ja. Dan, dan, dan sta je er toch anders in. Omdat je anders ben je zo'n lied aan het, aan het geven, zeg maar. En nu mag je zo'n lied weer ontvangen. Oh, op de, ja, zoiets. Ja. En dan kan het soms in één keer, dat had ik nu ook, dat je dan in één keer uh, tranen in je ogen krijgt van een, van een lied wat je eigenlijk zelf al heel vaak zingt. Mm. Maar dat toch weer raakt. Vaak zijn de reacties van mensen over een lied. ...na de hand via de e-mail of zo... ...die zijn altijd wel heel bijzonder... ...die raken mij meer... ...dan dat duizenden mensen dat lied zingen. Hmm. Kun je iets vertellen wat voor reacties je dan krijgt? Jazeker hoor, we hebben in de loop van de tijd... Uh, ...erg veel reacties gehad op het lied... ...Hier, u bent altijd bij mij. Mensen die daar zoveel steun en kracht hebben... ...van ondervonden door dat lied... ...dat mede door dat lied... ...ze door een hele moeilijke periode heen zijn gekomen in hun leven. Het zij door echtscheiding... ...het zij door overlijden van een familielid... Noem maar op. Het ja. zei depressie. Dat lied heeft veel voor ze mogen betekenen. Herstel mijn eerste liefde. Ben je bereid? Mensen die mailen dat ze door zo'n lied... zich hebben laten dopen... of tot bekering zijn gekomen. Zo. Het lied als er vergeving is... kan er genezing zijn. We hebben een getuigenis van een vrouw... die letterlijk genezen is... doordat ze... Het, de weg van vergeving is ingeslagen... Naar de daders van wat haar is aangedaan. En die is dus letterlijk uit de rolstoel opgestaan. En die loopt en danst en springt weer. Hm. Nou ja, dat soort getuigenissen naderhand wat mensen geven ja. aanleiding van een lied is... Ja, dat is altijd dat heel duur. Want dan gaan ze ook vaak even een in inleiding. Hè? Dan krijg je natuurlijk een verhaal van wat ja. er gebeurd is. Dus dan heb je een, een stukje levensverhaal krijg je. Met als conclusie <tus> dat ze dan door een lied... Uh, ja, gewoon de weg naar God hebben gevonden. of. of inderdaad een stuk herstel hebben gehad. En. nou, dat, dan zit ik echt. dan. ja, dan zit ik echt met. met tranen in mijn ogen achter mijn mail. En dat zijn ook hele. ja, dat vind ik hele kostbare dingen. Dat je. Het is ook weer even. Um, ja, of ik ben dan gewoon heel dankbaar dat je... Soms dan denk je, ach ja, weet je... Je weet niet wat liederen doen met nee. mensen. Je schrijft ze en, en, en ze komen op een cd. En, en, je weet, en dan laat je het eigenlijk los. En dan is het gewoon... Uh, en soms komt het ook op een moment dat ik even... Nee, dat, dat ik het zelf ook even een stukje bemoediging nodig heb. Of dat je... Uh, ...even twijfelt of zoiets... ...en dan komt er ineens zo'n mailtje binnen... ...en dat, dan vind ik dat... ...ja, dan, dan hou ik het ook niet droog... ...dan vind ik dat gewoon lief ja. van God... Dat, hij, uh, dat, even, hè, dat, dat, ...dat je zoiets mag lezen... ...dat het niet voor niks is... ...en dat hij gewoon zijn werk wel doet... Uh, ...ja... ...dat is wel het meest bijzonder inderdaad... Ja, ja, ...het kan ook wel heel moeilijk zijn... ...want soms gooien mensen echt de hele beerput open van hun leven... ...in een mailtje... ...over, hè, dan heeft een bepaald lied ze aangeraakt... ...en dan gaat echt alles open... ...over de ellende die ze hebben meegemaakt over misbruik, over drank, drugs, noem maar op. Ja, ja. soms zitten ze er ook nog meer in. Dus ja. dan blijft het eind open. Dan ja. zijn ze dus, uh, dan heeft een lied hun, hun aangespoord om een mail te schrijven, maar ze zitten nog nog de in de problemen. Ja. En dan en uh, dan komt het, ja dan dan kan ik niet zomaar zeggen van uh, goh wat sneu voor je. Uh, hè, zoek, zoek hulp of zo. En dat, dat, uh, dat is ook trouwens een reden geweest voor ons... om op een gegeven moment ook met het CPC uh, uh, contact te hebben. Ja. Want wij liepen daar ook steeds meer tegen aan. Ik, ik, ik vind het vreselijk om dan mensen... Ja, alleen maar een mailtje met sterkte terug te sturen. Ja. Ik, ik, soms dan weet je gewoon dat ze echt geholpen moeten worden. En, en ja, wij... Wij zien dat niet. Uh, ik geloof dat iedereen zijn taak heeft uh, in, eh, in het Koninkrijk. En, en wij hebben daar ook gewoon de, de, de know-how, de, de opleiding niet ja. voor. Om mensen dan een heel traject. En dat kunnen wij ook niet. Ja. Want als je met iedereen dan zo'n traject ingaat, ja, dan, dan kom je helemaal niet meer aan je eigen uh, bediening toe. Dus toen hebben wij ook gezegd van hé, hey, uh, het is eigenlijk gewoon een keer te loops uh, in de wandelgangen. Echt uh, letterlijk en figuurlijk hebben wij chef en Helinde ontmoet. Uh, chef uh, en Helinde de Vries, en dat zijn ja. de voorzitters. Van het CPC en dat is het Centrum voor Pastorale Counseling, ja. onderdeel van de hoop. MUZIEK ZANG Jullie zijn daarmee in contact gekomen? Ja. ja, eigenlijk via de hoop ook hoor. Ja, ja. Omdat we gewoon eens een keer uh, met, uh, met Albert Mout aan het praten waren. Ook van hoe wij de dingen ervaren met muziek. En toen kwam dit onderde onderdeel naar boven. Van ja, kunnen mensen soms zo moeilijk helpen? Je ziet dat liederen wat doen, je hoort dat. Maar wat, wat kunnen we er dan mee? En toen ja. heeft hij eigenlijk zeg maar ons in, in contact gebracht nou, met het CPC. Albert stelde concreet de vraag ja. aan ons. Wat doen jullie eigenlijk met nazorg? Van wat, naar aanleiding van wat jullie liederen teweeg brengen. Ja. Tijdens een concert. Ja. He, wat doen jullie tijdens een concert? Als, als je ziet dat mensen worden geraakt door jullie liederen. en die willen daar op een of andere manier toch reactie aan geven. Uh, wat doen jullie daarmee? Dat was de concrete vraag van ja. Albert. En toen zeiden wij: ja, wij doen daar eigenlijk niet zoveel mee. want wij kunnen daar niks mee, want we zijn geen pastorale werkers. En toen heeft hij gezegd: nou, dan wil ik jullie in contact brengen met Chef en Helinde de Vries van het CPC. Ja. Zoals balletje gaan rollen. Ja. ja, en jullie hebben uiteindelijk een CD gemaakt? Dat, uh, ja, met CPC bedoel ja, je? Ja, dat, ja. Dat is nog, uh, dat, dat, daar zijn we nog uh, volop uh, mee bezig. Uh, het CPC bestaat natuurlijk ook 30 jaar, uh, ja, dit, jaar. Uh, dit jaar. Dus uh, ze wilden daar ook een, een, um, ja, een, een, een mooie cd voor maken. Um, ook een stukje ja, van wat God heeft gedaan ook in de afgelopen jaren. Ja. Dus dat, uh, dat, is, dat is nog een proces, daar zitten we nog volop in nu. Ja. Maar dat... Uh, ja, maar er was bij Chef en Helene een verlangen ontstaan om een cd te maken. Een pastorale cd, met liederen, maar ook met teksten, met een stuk bijbelgedeelte voorlezen. Uh, uh, over het onderwerp. De titel zal zijn Hoop in Verdriet. En het gaat met name over een soort stilverdriet wat mensen hebben. Over dingen waar ze mee zitten. Waar eigenlijk niet zo heel vaak over wordt gepraat. Ja, ja. Denk bijvoorbeeld aan het uh, niet kunnen krijgen van kinderen. Of het niet kunnen vinden van een partner. Dat soort dingen wordt eigenlijk niet veel over gesproken. En, uh, en dat was het verlangen van Chef en Lynn om, om daar een cd van te maken. Ja. En, dus ja, toen onze wegen elkaar kruisten. Toen, uh, en aangezien wij facilitair een studio hebben... En uh, liedjes schrijven, dus uh, zijn we daarbij betrokken en hebben ze gevraagd of ja. wij mee willen helpen met de cd. Maar jullie hebben ook de Breekbaar tournee gedaan en dat is ook in samenwerking met CPC gegaan toch? Ja. Klopt, we hadden vorig jaar is onze recente volwassen cd Breekbaar uitgekomen en dat is ook net als wat een liefde toch wel meer een pastorale cd. Over de breekbaarheid, de, de titel zegt het al, over de breekbaarheid van het leven. Mm -hmm. Er gaan dingen kapot in het leven. Uh, hoe ga je daarmee om? Wat is de rol van God daarin? En uh, toen kwam het idee van om een tour te gaan doen in samenwerking met het CPC. En om dat stukje nazorg, wat er naar aanleiding van zo'n concert los wordt gemaakt bij mensen... om dat direct handen en voeten te geven. En dat was dan het stukje wat CPC op zich heeft genomen... Ja. Ja. En hoe was dat dan? Want je ja, gelijk dan zo concreet ook echt nazorg uh, eigenlijk ziet gebeuren, naar aanleiding van jullie concerten. Ja, ja, ja ik heb maar eentje mee, oh, mee kunnen maken. Dus ja, ik, ik uh, kijk heel vrolijk. Uh, Lidia aanval, ik I geef jij maar antwoord. Zeggen. Maar Lidia <laughs> was er maar één keer bij. Nou ja, dat was... Um, het was heel mooi en het was een verademing voor mij. Um, omdat ik, ja, Lydia kon er helaas niet bij zijn bij de tour. Ze heeft één concert in Katwijk meegedaan vanwege haar blessure aan de schouders. Maar um, ja, het was echt een verademing omdat ik soms een beetje. Nou ja, we besteden er eigenlijk geen aandacht aan normaal gesproken in, tijdens mm -hmm. een concert. Hè, en dan krijg je naderhand mailtjes van mensen die zijn geraakt. Nu uh, kon chef direct een sortiment van nou ja, uitnodiging. Ja, toch wel een uitnodiging neerleggen. Van, joh, ben je geraakt? Hij had ook een eigen, eigen verhaal erbij. Uh, ben je geraakt? Leg je noden bij het woord van God. Ja. Want daar, in het woord van God, daar ligt de, de link mm, tot jouw genezing. Of bevrijding, of wat dan ook. En chef had het prachtig uh, vormgegeven door een hele, hele mooie oude Bijbel had hij. Die. En die, die, die stond voor op het podium. En mensen het woord van God. En de mensen konden hun nood konden ze opschrijven op een briefje. Er waren van tevoren ook overal briefjes neergelegd op stoelen. Pen erbij. En mensen konden hun nood opschrijven op het briefje. En die konden ze, als ze dat wilden, naar voren brengen en bij het woord van God leggen. Bij die Bijbel. Ja. In een mandje. En voor elke nood die op de, brief, die op de briefjes werd gezet, werd gebeden. Uh, naderhand, niet ter plekke. Maar naderhand ging. Eén dus voor, voor één zijn alle briefjes. En, en alle briefjes zijn ook ja doorgebeden, hoe moet je dat uh, zeggen, hè? Uh, voor, uh, voor elke nood is gebeden, dus zo werd er heel praktisch uh, direct vormgegeven aan wat onze liedjes zeg maar, onder andere teweeg Beepa. hebben gebracht, hmm. en dat, ja, dat was prachtig, prachtig dus ik zeg voor nu en nog eens. Ja. Ja. Ja. Nou het is ook vaak. Dat merk ik bij mezelf ook. Als, als, er dan, als je aangeraakt wordt. Uh, dan is het ook mooi als je er gelijk wat mee kan doen. Hè? Of als er iets boven komt. Van, van een stuk onverwerkt verdriet. Of op het moment dat je weer naar huis gaat. Dan kom je weer in, die, in, in, een, uh, ja, in een drukke situatie soms. En dan hebt het weer weg. Ja. En, en dat vond ik ook zo mooi. Dat je nu meteen kon zeggen. Van, ben je aangesproken? Is er wat? Um, er staan mensen klaar. Ja. Om voor je om om voor je te bieden. En meteen, ja, meteen actie te ondernemen. Want ik, ik kan me voorstellen, als mensen. Het is al een hele stap om op een gegeven moment. Uh, uh, met een probleem naar, bui naar buiten te komen. Hè. Vooral als het gewoon een heel een heftig uh, iets is. Waar je, ja. wat je lang verborgen hebt gehouden voor jezelf. Dus om die stap te zetten is al heftig. En. en en als dat dan niet meteen kan gebeuren. Dan kan ik me voorstellen dat mensen toch weer in hun schulp kruipen. En toch maar weer zo naar huis gaan. En, en doorlopen. Ja, En ermee door blijven lopen. En, en daarom vonden, vonden we dit toen ook ja, zo'n mooie combinatie. Dat mensen het eventueel gelijk um, in eerste contact konden leggen. Dan is de eerste stap genomen. De eerste brug is genomen. Ja. En dan kun je daar weer mee, mee verder. Ja. En, en ik hoorde echt van mensen. Zo los daarvan. Dat ze ontzettend aangesproken waren. Door het feit dat. Uh, dat, dat, dat de alle briefjes uh, ge, voor alle briefjes gebeden Bedenred. werd. Oh, want soms denk je, ja, dit is maar zo'n kleine noot, maar goed, ik schrijf het wel op. En voor alles is er gebeden. En dat vonden mensen heel bijzonder. Ja. Ja. En wij hebben ook gemerkt dat het voor ons ook een steuntje in de rug is, in, ook in onze e-mailwisseling die we soms hebben met mensen. Wat ik zei, soms mailen mensen echt met de, de hele beerput gaat open. Hè? En we hebben ook al mensen doorverwezen, nu gewoon, jongen, misschien is het verstandig dat jullie contact opnemen met C TPC. TPC. En ja. mensen hebben dat ook gedaan. Ja, dat is, en heel, dat is wel heel, heel gaaf. Want dan kun je het voor jezelf ook een beetje, heb je het gevoel van ik kan ze verder, verder helpen. helpen ja. In plaats van alleen maar te zeggen sterkte, ik bid voor je. Dat je weet van ze kunnen de concreet. Je kunt het heel concreet ja. maken. ja. ja. Als ik jullie zo hoor, dan heb ik echt zoiets van... Uh, ja, jullie leven heel erg met God. Dat, dat komt heel erg uit jullie verhaal naar voren. Wie en wat is God eigenlijk voor jullie? Ja, God is voor mij... Uh, aan de ene kant is, is, hij, is hij gewoon de, de schepper van hemel en aarde. Is het een, een, een machtige God waar ik heel diep ontzag voor heb. En, maar het mooie vind ik dat, dat hij aan de andere kant ook heel dichtbij is... En wat je niet zou verwachten van een, een iemand die zoveel macht en, en kracht heeft. Dat het ook een God is die voor mij persoonlijk uh, um, ja, een, een vader is. En, en een, een vriend waar ik gewoon alles aan mag vertellen. En ook iemand die mij... ...heel goed kent... ...die mij zelfs nog beter kent dan ik mezelf ken, ja. uh, ...heb ik ook ontdekt de laatste <laughs> tijd... ...en, en die ook, het, ja, ook in alles het beste wel met me voor heeft... ...en soms zie je dat niet... ...ik ben inderdaad, wat Marcel zei... Door die, uh, ...tijdens de Breekbaar Tour... Uh, uh, ...kon ik niet meedoen... ...ik ben ook al een paar maanden uit de running nu... ...en um, dat... Ja, dan, ...dan merk je gewoon... ...het dat, dat roept ook veel vragen op... ...omdat je in één keer stil komt te staan... Mm -hmm. ...en in één keer alles wat je deed kan in één keer niet meer... En aan de andere kant heeft God me heel erg in dit proces uh, uh, me aan de hand genomen. En me ook weer dingen geleerd en... Die, die, en dan soms dan sta ik versteld en denk ik... Oh, dit had ik eigenlijk nooit kunnen leren als, ik, als dit niet was gebeurd. Als ik maar door was gegaan. Als ik maar door uh, was gegaan. Dus yeah. dat vind ik dan weer zo mooi. Dat God ook wel weer weet... Hij, hij weet ook wat hij toelaat. Ik, ik zeg wel... Ik, hij geeft niet dingen. Dat, ik geloof niet dat hij je, je, je ziekte geeft. Maar hij, kan het, hij is zo machtig dat hij daar dan toch nog weer iets uit kan halen. Waardoor ik er nog weer beter uitkom Kom, en, en, yeah. en sterker uitkom, hoop ik. En, en ook wat meer kan leren ervan. Dus God is heel persoonlijk... ook uh, Betrokken met mij en aan de andere kant ook heel, uh, ja, heel, heel machtig. En dat vind ik een hele mooie combinatie. Ja. En voor jou, Marcel? Ja, voor mij is God inderdaad in eerste instantie ook de maker van het adembenemende universum, het heelal. En in dat heelal heeft hij mij als mens en ons als mensen mij als mens ook gemaakt. En heeft mij daar in dat heelal gezet op aarde. En gezegd hier, alsjeblieft. En geniet ervan. Ik heb nog een boekje voor je. Er staan de spelregels in. Als je Bijbel. vragen hebt, dan ja. kom je maar. Ja. En, en dat is God voor mij. En inderdaad ook. Het, het, hè, dus hij is mijn schepper en mijn vader. Die mij gemaakt heeft. En mij het leven heeft gegeven. En alles wat er op aarde is. En in het heelal daar mag ik van genieten. En ja. Met de spelregels van het woord van God. De Bijbel. Ja. Die ik niet altijd snap. En als ik niet snap, dan inderdaad. Ja, als je wat te vragen hebt, dan kom je maar. Dus uh, zo ga ik een beetje door het leven ja. met God. Hebben jullie wel specifieke plannen voor de toekomst? Nee, wij leven ontzettend bij, ja, ik vooral leef ontzettend bij de dag en per dag nog echt van minuut tot minuut. Dus ik, ik, ik Lydia is ja, meer een planner ja, en ja. meer lange termijn denker. En dus ik... ik weet wel wat de plannen zijn hoor, voor de ja. komende tijd. Ja. Maar jou is nee, stil voor maar... Marcel. Ja, ja, laat je pas we... vijf minuten van tevoren weten. Zo ja, okay. houden we elkaar ja. mooi in balans. Hij zegt wel morgens waar moeten we vandaag heen? Ja. En dan, uh, nee, ja, maar okay, dit, we... we hebben wel de sta. We zijn inderdaad uh, nu uh, uh, met een paar cd-projecten bezig. Uh -huh. uh, heel verschillende uh, dingen. En, uh, en voor ons... Uh, het is mooi om met andere projecten van andere mensen bezig te zijn. Maar ook ja, onze eigen nieuwe cd. Ja. Die komt dan... Uh, uh, daar zijn we aan de zijlijn mee bezig. En dat is wel heel bijzonder altijd. Ja, ja. Daar zit ik nu momenteel al het meeste in. eigenlijk In, mijn ja, in dagdraad, het schrijven vooral. van de in, de in eind september gaan we de, onze nieuwe volwassen cd opnemen. En dat wordt een hele andere cd dan wat we tot nu toe hebben gemaakt. Vanaf wat een liefde tot en met breekbaar. Dat was toch wel popmuziek. Er zat wat rockmuziek tussen af en toe. Uh, en nu wordt het alleen maar... Uh, het worden alleen maar psalmen. En één lied... Uh, het gebed van Jona, uit Jona 2. Ja. Het gebed wat staat opgetekend als uh, zijn het gebed dat hij bidt terwijl hij in de vis zit. En, maar goed, het is eigenlijk ook een soort psalm. Dus het worden alleen maar psalmen, twaalf psalmen, uh, tien nieuwe en twee bekende. En die gaan we op een hele andere manier opnemen dan, tot we nu toe, dan wat we tot nu toe hebben gedaan. Het wordt alleen maar akoestisch, met een vleugel, een contrabas, een akoestische gitaar en wat, wat een klein beetje slagwerk, percussie. En dan aangevuld met af en toe een, een ander instrumentje, maar alleen maar akoestisch. En het wordt opgenomen in een boerderij in Oldenbroek. Die gaan we helemaal verbouwen tot studio. We zitten midden in de weilanden. Dus het wordt een hele andere, meer intieme cd. Er zal geen, geen vleugje rock'n'roll te bespeuren zijn, zeg maar, muzikaal gezien. En alleen maar psalmen. En de titel is Vanuit de Diepte. En dat is iets waar, waar ik in mijn hoofd nu heel veel mee bezig ben. De liedjes zijn in principe klaar. De, de, de grote lijn. En uh, da, daar ben ik wel het meest mee bezig in mijn gedachten. Ik ben mm. elke dag bezig met liedjes te, aan te passen, de teksten aan, aan het spelen. En daarnaast zijn we bezig met de nieuwe CD die uh, voor de zomer klaar moet. Wat we, wat we elk jaar doen, ja, ja. de Oké okay voor Kids... Dus daar beginnen maandag de opnames van. Dus uh, we, zijn... we hebben om we naar uit te kijken. Ja, nu ja, inderdaad heeft wie hier wel. Ja. Ja. Nou, Eindelijk vast werk hebben we. <laughs> <laughs> nou, ik wil u heel hartelijk bedanken dat, dat wij eventjes mee mochten luisteren. Met alle plannen en alles wat jullie doen. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Als u meer informatie wil over Marcel en Lydia Zimmer, dan verwijs ik u graag naar hun eigen site. Dat is www.marcelenlidia.nl Meer informatie over het CPC vindt u op pastoralecounseling.org En voor de hoop verwijs ik u naar www.dehoop.org Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.